Meneer Montague Eck stapte de Pick en Panther binnen. Een klein hotel, slecht verlicht, koud, ongezellig en vaag ruikend naar spruitjes. Ach, ach, wat een ellende, mompelde meneer Eck zacht voor zich heen en belde. Het kamermeisje dat verscheen overzag de situatie in een oogwenk. Het spijt me dat de haard het niet goed doet, meneer, zei ze, maar de schoorsteen trekt niet. Maar in de gelachkamer brandt een heerlijk vuur en er zitten daar een paar van onze gasten heel gezellig bij elkaar. Een zakenman, net als u, en een, de oude meneer Fagget, en uh, inspecteur Hughes, meneer. Oh ja, dat is waar ook, ook nog een stel dat uh, op de motorfiets is gekomen. <laughs> Erg aardige, rustige mensen allemaal, meneer. Net iets voor u. Lijkt me een goed idee, zei meneer vriendelijk. dat doe ik. In de gelachkamer was het heel wat beter dan bij de receptie. Vlak naast het knappend haardvuur zat de oude heer Faggot met een lange rode boefant om zijn hals en een pulbier in zijn hand. Tegenover hem, ook met een pulbier, zat een grote man, kennelijk van de politie, maar een burger. Aan een tafeltje recht tegenover het vuur zat een pinteren knaap met donker haar en donkere ogen. Meneer Eck herkende direct in hem de zakenman, want er stond een grote leren koffer naast hem op de grond. Hij dronk sherry. Een jonge man en een meisje, beiden in leren jassen, zaten samen te fluisteren aan een ander tafeltje. Hij met een whisky soda, zij met een portje. Nog een man met een hoed en een gabardine regenjas stond aan de tapkast en bestelde een biertje, terwijl in een hoek een niet te omschrijven mannelijk individu achter een krant zat weggedoken, slappe gleufhoed diep in de ogen. Meneer Eck groette iedereen beleefd en merkte op dat het zeer slecht weer was. De handelsreiziger met het donkere haar was het er roerend mee eens. Meneer Eick bestelde een borreltje en zei: En het is koud ook buiten. Steenkoud, zei de politieman. bromde de oude heer instemmend. En verraderlijk, zei de man met de gabardine regenjas die zijn bier gekregen had en aan tafel bij de handelsreiziger ging zitten. Ik ben een kilometer of twee hier vandaan lelijk geslipt door de IJssel recht tegen een telegraafpaal op. Mijn hele bumper ingedeukt. Maar ja, wat wil je in deze tijd van het jaar? Ah, zei de oude heer Vegard. Stilte. Wel, zei meneer Eck, gezondheid. En men hief het glas. Weer stilte. Kent u deze strik, meneer? Vroeg de handelsreiziger. Nee, Antwoordde Monty Eck. Ik, ik val in voor een collega van me die ziek is. Wij reizen voor Plummet and Rose, in wijnen en spiritualiën. Eck is mijn naam, Montague Eck. Aangenaam, ik heet Redwood, van Fragonard en Co. Parfums en, en toiletartikelen. Meneer Eck boog en vroeg hoe de zaken gingen. Och, niet slecht. Alles bij elkaar genomen, lang niet slecht. Ik heb hier iets dat het erg goed doet. Ja, misschien is het wel een idee voor uw branche. Hij boog voorover en maakte zijn koffer open en haalde er een grote flacon uit met een glazen stop die stevig vastzat met een koortje. Vertel me eens wat u hiervan vindt. Hij haalde het koordje eraf en gaf het monster aan Monty. Violette de parme zei deze met een blik op de label. Ja, maar dat is iets dat de jonge dame moet beoordelen, die kan dat veel beter. Het meisje giegelde. Het toe, Gertie, zei haar metgezel. Hij haalde het stopje van de fles eraf en snoof. Hé, doe wat op je zakdoek, dat is prima spul. Hij pakte haar zakdoekje en voegde de daad bij het woord. O, zalig, zei het meisje, Oh, een echt chic luchtje. Nee, Arthur, niet doen, nee, nee, nee, geef terug die zakdoek. Vraag dan zelf een beetje aan, meneer, als je het zo lekker vindt. Arthur liet zich niet bidden, Knipoogde vervaarlijk in het rond en besprenkelde zijn eigen zakdoek royaal. Monty redde de flacon en gaf hem door aan de man met de gabardine regenjas. Eh, neemt u me niet kwalijk, meneer, zei de heer Redwood, maar eh, kijk, de goede manier om parfum te keuren, dat is een beetje op de hand. Wachten tot het begint te vervliegen en dan de hand naar de neus brengen. Eh, bedoelt u zo? zei de man in de regenjas. Hij verwijderde de stop handig met de pink, goot een druppel parfum in zijn linkerhandpalm en plaatste de stop weer in de fles. Alles in één vloeiende beweging. Maar dat is interessant, zei Monty verwonderend, en eh, volgde het voorbeeld. De, de warmte van de huid vervluchtigt de etherische oliën. Hé, hey. <laughs> een mens is toch nooit oud om te leren, meneer Redwood. Een eh, verrukkelijk parfum, moet ik zeggen. — Wilt u ook even ruiken? Hij bood de oude heer met de wollen sjaal de fles parfum aan, maar die schudde zijn hoofd vol afkeer. Uh, — U misschien? De politieman vond het wel lekker, maar zwaar. Ach ja, verschillen, zei Monty, en liep vol vertrouwen naar de man in de hoek om zijn opinie over de parfum te krijgen. Ja, — Bent u nou helemaal gek? Groudende man, die met tegens in zijn krant liet zakken, zodat er een uh, strijdlustige blonde snor en twee woedende blauwe ogen te zien kwamen. Ja, waarom laat u mij niet met rust? Parfum? <laughs> Ik geef niets om die rommel. Hij giste de flacon ongeduldig uit is hand, snoof aan, en deed de stop er zo onhandig en gehaast weer op dat, dat hij hem er helemaal naast duwde, waardoor de stop viel en onder de tafel rolde. Wat wilt u nou? Dat is parfum, ja. Ja, als, u, als u soms dacht dat ik die, die troep koop, dan hebt u het mis. Het hm. is helemaal niet de bedoeling, meneer, zei Redwood gekwetst. Hij raapte het stopje weer op en sloot het flesje. Wat mankeert die man, zei hij vertrouwelijk zacht tegen de andere. Heb, heb je die valse ogen gezien en die trillende handen? Ik zou hem er in de gaten houden, inspecteur. Straks begaat hij nog een moord. Enfin, laat ook maar. Als ik u nu vertel hè, dat deze fles slechts 3 shilling en 6 pence kost, wat zegt u dan? 3 en 6, zei Mr. Eck verwonderd. Haha, dat is niet eens genoeg om de alcohol te betalen die erin zit, dacht ik. Daar hebt u ook groot gelijk in, zei Redwood triomfantelijk. Maar het is synthetische alcohol, en daarom kan het. Ja, en geen mens die het verschil ruikt. Het is jammer dat ze zoiets nog niet hebben uitgevonden voor de wijnbusiness. Maar ja. Dan zou de ontvanger van de belastingen het weer niet zo leuk vinden. En uh, nu ik u toch uh, spreek over wijn en, en edel uh, wat drinkt u? En uh, u, mevrouw, uh, nog één keer hetzelfde graag, uh, George. De kastelein haaste zich om de orde uit te voeren. Toen zette hij de radio aan en na het tijdsignaal van negen uur kwam de stem van de nieuwslezer duidelijk door. Dit is het nationale programma uit Londen. Alvorens te beginnen met het weerbericht volgt hier een politiebericht. In verband met de moord op Alice Stewart, wonende te Nottingham, deelde commissaris al daar het volgende mede. De politie verzoekt de heer Gerald Beaton dringend om contact op te nemen. Het is bekend dat de heer Beaton het slachtoffer heeft bezocht op de middag voorafgaande aan haar dood. Hij is 35 jaar oud, normale lengte en bouw, blond haar, kleine snor, grijze of blauwe ogen, rondblozend gelaat. Toen hij het laatst gezien werd, droeg hij een grijs kostuum, een grijze vildhoed en een lichtbruine jas. Hij rijdt in een Morris, nummer onbekend. Hem of iedereen die bekend is met zijn verblijfplaats, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de commissaris voornoemd of met de politie in zijn of haar woonplaats. En hier volgt het weerbericht. Een diepe depressie? Zet alsjeblieft af, George, zei meneer Redwood. We hebben geen zin in depressies. Gelijk heb je, zei de kastelein terwijl hij de knop omdraaide. Ik snap trouwens toch niet hoe je iemand moet herkennen van een politiebericht. Normaal dit, gewoon dat, grijs kostuum zus, hoed zo. <laughs> dat kan iedereen zijn. Volkomen juist, zei Monty. Iedereen. Ja, zei meneer Redwood. Het kan iedereen zijn. Maar ook die meneer daar. Zo is het zei de man met de gabardine-regenjas, of vijftig kerels op de honderd. Ja, of... Monty wees voorzichtig met zijn kin naar de man met de krant. Hij. Hey. Niemand heeft zijn gezicht gezien, behalve George, zei Redwood. <laughs> ik zou het ook niet weten, zei de waard met een glimlach. Hij heeft een borrel besteld en is gaan zitten, en hij rijdt in een Morris. dat wel. Ach, dat zegt niks, zei Monty. Ik ook. En ik, zei de man met de gabardine-regenjas. En ik zit er gek, vroeg de Redwood eraan toe. Met alle respect, inspecteur, waarom maakt de politie het niet wat makkelijker voor het publiek? Dat zal ik u even gauw vertellen, zei de inspecteur, omdat wij die stomme, nietzeggende gegevens doorkrijgen van datzelfde publiek. Eén nul," zei Redwood met een lach. Wie is die man eigenlijk, vroeg Monty. Nou, hebt u de avondkranten dan niet gelezen? Nee, ik ben vanaf vijf uur op weg geweest in de auto. Oké, okay, het zit zo, so, zei de inspecteur. Juffrouw Alice Stuart was een oude dame die samen met een dienstmeisje in een klein huisje woonde aan de rand van Nottingham. Gisterenmiddag had het dienstmeisje haar middag vrij. En net toen ze de deur uitging, komt er een man aanrijden in een morris. Hij vraagt naar juffrouw Stuart en zij laat hem in de zitkamer. Juffrouw Stuart komt aangelopen en ze hoort de oude dame zeggen, Nee, maar Gerald. Of zoiets. Nou, het meisje gaat naar de bioscoop, en bij terugkomst om tien uur vindt ze de oude dame op de grond met een ingeslagen schedel. <lacht> meneer Redwood gaf meneer Eck een por met zijn elleboog. De vreemdeling in de hoek was opgehouden met lezen en loerde behoedzaam langs zijn krant. Kijk, kijk, mompelde meneer Redwood. Dat interesseert hem blijkbaar. En toen gaat op: Maar eh, hoe wist de dienstmeisje zijn achternaam en eh, wie hij was? Kijk, antwoordde de inspecteur, ze had de oude dame wel eens horen praten over een man die Gerald Beaton heette. En ze onthield die naam, omdat dezelfde naam op haar kookboek stond. Woonde die oude dame vroeger in Lewis? Vroeg de jongeman die Arthur heette. Plotseling. De inspecteur keek hem scherp aan. Inderdaad, ja. Waarom vraagt u dat? Nou, toen ik nog klein was, had mijn moeder het wel eens over een oude dame die Stuart heette en die in Lewis woonde. Ze was heel rijk en ze had een jongen geadopteerd die in een drogisterij werkte. Ik geloof dat die jongen niet wilde deugen en op een dag is die weggelopen of zoiets. De oude dame is toen weggetrokken uit Louis. Ze, ze moest schatrijk zijn en volgens de verhalen bewaarde ze al haar geld in een blikkendoos. Nou, een, een nicht van mijn moeder kende de oude huishoudster van juffrouw Stuart. Maar ja, het zal wel allemaal flauwekul zijn wat ik vertel. Het hele verhaal is zes, zeven jaar geleden. De, de nicht en die oude ja, die, die oude huishouders, die zijn al lang dood, en mijn moeder stierf twee jaar geleden. Toch een interessant verhaal, zei meneer Eyck. U, u moet dat eigenlijk aan de politie meedelen. <laughs> Zit hier toch politie, Ze zei te grinnikend terwijl hij naar de inspecteur keek, of uh, <laughs> moet ik daarvoor naar het bureau? Dat is niet nodig in dit stadium, zei de inspecteur, maar ik had wel graag uw naam en adres... De jongeman gaf als naam Arthur Bunch op, woonachtig in Londen. Toen kreeg het meisje Gertrude ineens een lumineus idee. En die blikken doos, zou hij er daarom vermoord hebben om die blikken doos? Er staat in de krant geen woord over een blikken doos, merkte de man in de regenjas op. Ze zetten niet alles in de krant, zei de inspecteur. De onaangename man met de krant stond op uit zijn hoek en liep naar de tapkast om nog een bier te bestellen. Maar het was overduidelijk dat hij ook het gesprek beter wilde volgen. Ha, ik vraag me af of ze hem te pakken krijgen, zei Redwood pijnzend. Ja, ze zullen wel naar hem uitkijken. Verrek zich. Ze hebben mij aangehouden op de weg en naar mijn rijbewijs gevraagd. Ze controleren natuurlijk elke morgens. Wat een pokkenbaan. Ik ben ook gecontroleerd, zei Monty. Ha, dat is al te toevallig riep Arthur Bunch. Vooruit, inspecteur, vertel op. Uh, zijn ze hem op het spoor? Daar mag ik niks over zeggen, antwoordde de inspecteur. De onaangename man liep weg van de tapkast, en op hetzelfde moment stond de inspecteur op en ging naar een verwijderd tafeltje toe, om daar zijn pijp omstandig uit te kloppen en opnieuw te vullen. Zijn grote gestalte versperde zodoende de weg naar de deur voor de onaangename man. Ze pakken hem nooit, zei de onaangename man onverwacht, nooit of te nimmer. En weet u waarom? Niet omdat hij te slim is, maar omdat hij te stom is. Het is allemaal te gemakkelijk. Ik geloof nooit dat het die bieten was, maar nou, lees de krant maar. De, de, de zitkamer van de oude dame was beneden, en er stond een bovenraam open in de eetkamer. Koud kunstje voor iemand om via de eetkamer binnen te komen. Juffrouw Stuart was hardhorend en haar de hersens in te slaan. Er liggen alleen flekstoons van het tuinhek tot aan het raam, en het vroeg dus hij zou geen voetstappen achterlaten op het tapijt. Uh, dit is een moord die moeilijk op te lossen is. Geen uh, spitsvondigheid, geen duidelijk motief. Wacht u eens even, meneer, onderbracht de inspecteur. Hoe weet u dat van die flekstoons? Dat staat volgens mij niet in de krant. De onaangename man verstomde ter plekke, midden in zijn woordenvloed, en was kennelijk van zijn stuk gebracht. Uh, ik, uh, ik heb het huis gezien, zei hij aarzelend. Ik ben er uh, vanmorgen geweest, uh, om uh, privéredenen, maar waar, waar ik u niet mee zal vervelen. Dat is ook eigenaardig, meneer. Ja, dat is best mogelijk, maar het gaat u geen steek aan. Natuurlijk niet, meneer, antwoordde de inspecteur. We hebben allemaal onze eigenaardigheden en uh, Flagstones uh, is dan zeker een eigenaardigheid van u. Bent u soms tuinarchitect? Niet bepaald. Een uh, journalist dan misschien, opperde meneer Redwood. <laughs> Daar uh, lijkt het al meer op. U hebt zeker mijn vulpennen gezien, hè? Nou, u bent een uh, goede amateurdetectief. Meneer kan nooit een journalist zijn, zei meneer Ack. Kijk, een journalist zou geïnteresseerd zijn geweest in die synthetische alcohol, of, of wat het dan ook is. Nee, nee, nee, nee. Ik denk dat ik het beroep zou kunnen raden als men mij daarom vroeg. Iedereen draagt het merkteken van zijn beroep. Neemt u nou bijvoorbeeld boeken. Hè? Ik herken de academicus aan de manier waarop hij een boek opent. Of neem flessen. Ik ga met een fles om zoals mijn beroep me dat heeft geleerd. Een dokter of een drogeest doet het anders. Neem nu die fles Parfum. Als ik de stop eraf haal, dan doe ik dat zoals mijn vak dat met zich meebrengt. En u, meneer Radwood, vertelt u mij eens, hoe zou u dat doen? Ik, zei meneer Redwood, <laughs> dat is ook wat. Een duim en twee vingers om de stop en dan weer trekken, terwijl ik de fles stevig vasthoud in mijn linkerhand om, om ongelukken te voorkomen. En u? Hij wende zich tot de man in de gabardine regenjas. Uh, precies eender, antwoordde hij, en voegde de daad bij het woord. Ik vind dat niet zo moeilijk. Er is maar één manier om een stop uit de fles te trekken, nietwaar? Toch heeft deze meneer gelijk, bracht de onaangename man in het midden. U doet het zo, omdat u er niet aan gewend bent om met één hand te schenken, terwijl de andere hand bezet is. Maar een dokter of een drogist haalt de stop er met een pink af, kijk, zo, en tilt de fles met dezelfde hand op, terwijl hij een maatbeker, in de linker heeft, zo, en als hij... Hé, hey, bieten! schreeuwde meneer met een schelle stem. Kijk uit! De flacon gleed uit de hand van de onaangename man en kletterde op de rand van de tafel, terwijl de man in de gabardine regenjas opstond. Een weemakende viooltjesgeur vulde de kamer. De inspecteur sprong naar voren, een korte, heftige worsteling volgde. Het meisje gilde, de kastelein vloog achter de tapkast vandaan en blokkeerde met een paar anderen de uitgangen. Ziezo! zei de inspecteur, een tikje buiten adem van het geheel. U kunt het beste rustig meegaan. Gerald Beaton, ik arresteer u voor moord op Alice Stewart... en ik waarschuw u dat alles wat u zegt tegen u gebruikt zal worden... bij de berechting van dit misdrijf. Dank u wel, meneer. Wilt u even helpen? Ik heb een collega buiten staan met een politiewagen. Na enkele minuten kwam inspecteur Jukes weer terug en trok zijn jas aan. Dat was een schitterende truc... Die u daaruit haalde, meneer, zei hij tegen meneer Eyck, die de jonge dame net een stevige borrel inschonk voor de schrik, terwijl meneer Redwood en de kastelein hun best deden om de plas Parfum op te dweilen. Ah, wat een penetrante lucht. Het lijkt wel een kapperszaak. Ja, we hadden bericht gekregen dat hij ergens hier in de buurt moest zitten, en ik had het gevoel dat het een van u moest zijn. Ik wist alleen niet wie. Die opmerking van meneer Bunch, dat hij drogist was, hielp me op weg. Maar wat u deed, meneer, dat was de klap op de vuurpijl. Och. Wat, zei meneer Eijkbescheiden, ik, ik zag hoe hij de eerste keer de stop van de flacon haalde. Ik zag dat hij uh, gewend was om laboratoriumwerk te verrichten. Ja, dat had toeval kunnen zijn, maar toen hij de tweede keer niet meer wist hoe het moest, ja, vond ik dat het tijd werd om eens te proberen hoe hij zou reageren op zijn naam. Geweldig, zei de onaangename man bewonderend. Vindt u het goed dat ik dat nog eens gebruik in de toekomst? U liet beschrikken, me meneer, zei de inspecteur, ja, met die Flexstones. Waarom bent u in vredesnaam... Na... <tot> <tjoh> Professionele nieuwsgierigheid, zei de ander met een lach. Ik uh, schrijf detective verhalen, maar uh, meneer Erk is veel beter in de praktijk, moet ik zeggen. Wel, nee, zei Monty, we hebben allemaal geholpen. Eenheid maakt macht, nietwaar, meneer Faggert? De oude heer was overeind gekomen. Het stinkt hier, zei hij vol afkeer. Ik hou niet van die troep. Hij liep stram en moeizaam naar buiten en deed de deur achter zich dicht.